This is the end Die momenten dat je dan wel eens denkt. De kreet die we dan wel eens op dinsdagochtend uh, wel eens slagen in het uh, programma: de kant nog wel, Dat we zeggen: nou, je mist niks hoor. Ik zou bijna zeggen: het is ook van toepassing op wat er vanavond gebeurt. Maar goed, eh, ik uh, laat mij uh, te veel uit. Dan is, uh, word ik ook uh, partij in dit hele verhaal. En dat lijkt me niet zo verstandig om dat te gaan doen. Uh, er is een schorsing aan de gang wat uh, betreft de, de gemeenteraadsvergadering uh, van vanavond. Uh, we zijn gekomen tot het punt van uh, ja, eigenlijk het uh, verhaal van de Palen Loot met het lood in de schoenen zou ik bijna kunnen zeggen. Maar goed, er moet nog een beslissing worden genomen over dit agendapunt. En daarna dan zijn er nog, geloof ik, twee of drie. En dan is het, is het einde en dan kunnen we gewoon weer gaan slapen. Maar we moeten nog heel even wachten over wat betreft... het verloop van de vergadering. Want die is geschorst. Het is al meer dan, denk ik, tien minuten. Maar goed, dan ga ik eventjes kijken of ik nog een stukje muziek eruit kan halen. Big Country met Chains. Change. De beweging in de gemeenteraad. Het uh, is altijd een hele leuke verhaal... ...als je dan op een gegeven moment gaat zitten kijken... ...dan komen ze vanzelf allemaal weer in beeld... ...want dat is het leuke van die online uh, bijeenkomsten. Uh, zo ook voor een gemeenteraadsvergadering... ...de schorsing is bijna voorbij... ...en uh, dan uh, hervatten we het weer. Ik uh, heb uh, net uh, vanuit het raadhuis uh, begrepen... ...dat uh, het laatste punt... Uh, ...gaat uh, vervallen. Dus uh, dit is het laatste punt. We gaan weer terug uh, naar de, de gemeenteraadsvergadering... ...van vanavond waar uh, geschorst is geweest. En ja, ik, uh, ik, ik denk dat het woord is aan uh, de mensen al daar. Want uh, ik heb er verder weinig aan toe te voegen... als, uh, als radioman in dit uh, hele verhaal. Nou ja, grote beslissing is voor de, de gemeenschap... en alle ondernemers en iedereen die, die graag gebruik wil maken... en misschien wel als antwoord weer het mooiste boulevard van Nederland wil maken. Zou ik in ieder geval willen vragen of de wethouder... Uh, uh, nog het een en ander wil toelichten. Uh, Hetgene van de vragen die gesteld zijn. En uh, ja, nogmaals, excuses. Dus vandaar dat het even een even lange overweging was om, uh, om tot dit besluit en uh, deze schorsing te komen. Maar dank in ieder geval uh, voor het begrip en de tijd. En ook aan de kijkers thuis. Dan ga ik voor de tweede termijn naar de portefeuillehouder, de heer Van Haafden. Ja, dank u voorzitter. Ja, ook namens mij even excuus namens het college. Het heeft even iets langer geduurd. Um, maar er zijn nog een paar uh, fractieleden, raadsleden... die mij een paar vragen hebben gesteld. En die wil ik graag nog even uh, beantwoorden. Uh, met name even de opmerking die de heer Bouwberg Wilson in het begin maakte... over uh, uh, is het mogelijk om de, uh, het parkeer aan de zeezijde uh, te verplaatsen. En zou je een, een rijwoordpad uh, kunnen aanleggen... Eh, zodat het eh, tweerichtingsverkeer van wiel, eh, fietsers eh, tot de mogelijkheden behoort. Nou, dat is een, eh, even als reactie erop, dat is een zodanige wijziging van het ontwerp... dat daarmee eh, het hele proces opnieuw eh, zou moeten worden opgepakt... en eh, ook de eh, participatietraject eh, weer opnieuw zou moeten worden doorlopen omdat er een zodanige wijziging in het ontwerp komt... waarbij van ik vind dat dan ook de bewoners weer de gelegenheid moeten krijgen om daarop te reageren. Nog los van het feit, nog los van het feit eh, dat je een zodanige vertraging oploopt... Eh, dat je ervan vanuit mag gaan dat het proces dit jaar niet meer opgestart zou kunnen worden... en dat derhalve en daar had de heer Hemmers ook de vraag over gesteld. De subsidie door de provincie Noord-Holland beschikbaar is gesteld, 800.000 euro. Dat betekent dat de aanbestedingprocedure dit jaar zou moeten zijn gestart. Nou, als we het proces van de afgelopen maanden nog eens terugkijken, voorspel ik u dat we dat niet gaan redden en daarmee de 800.000 euro subsidie zullen gaan uh, verspelen. Um, dan uh, toch nog even terugkomend op de heer uh, Berg, die in zijn eerste termijn mij uh, vroeg hoe het nou zat dat er op dit moment... aan de boulevard uh, al het een en ander gedaan wordt. Het profiel gewijsd wordt. Dat klopt. Ik heb even een foto opgevraagd. Dat waar we nu mee bezig zijn... Uh, meneer Berg... is het profiel zoals het er straks uit gaat zien. Dat houdt in dat je op een deel... van datgene waar we nu dus... aan het, uh, aan het inklinken zijn. Hè, de, de, de tegels, de stenen die daar... gelegd worden. En, en, en, en, dat dat dus het beeld is wat straks ook... op de boulevard herkend kan worden. Dat te zeggen dat je op die plek aan de zeezijde dus geen... Uh, parkeerplekken mee straks terugkomen, dat in deze geval, in dit situ deze situatie, daar ook sprake van is. Het wordt dus zichtbaar gemaakt hoe het er straks uit gaat zien. En daarom zijn we er ook mee bezig om het op die manier in te vullen. En dat betekent dus, wat ik al net zei, is dat wij conform uh, de toezegging die we in, uh, in zomer vorig jaar hebben gedaan, om uh, u, maar ook de bewoners al te laten zien hoe het uiteindelijk straks eruit gaat zien. Ja, en dan, uh, dan uh, toch nog even een, een, een, een, een reactie op de opmerking die mevrouw Deurenzoon uh, gemaakt heeft... waarin zij uh, in haar uh, betoog uh, eigenlijk het vertrouwen ter discussie stelde of wilde stellen. Uh, het, uh, dat spijt me ontzettend omdat dat het gevoel is... Uh, dat er dus geen vertrouwen in, uh, de, in deze, uh, dit college en deze wethouder uh, uitgesproken wordt. Want ik heb uh, geprobeerd u allen duidelijk te maken met welke inzet we de afgelopen maanden bezig geweest zijn... om ervoor te zorgen dat het maximale resultaat bereikt kan worden. Het maximale resultaat bereikt kan worden. En ik ben daarom blij... ...dat de heer Drommel ook nog een, een oplossing heeft aangedragen... ...waar wij nog veel verder kunnen komen dan uh, uh, de discussie waar het uiteindelijk op uitkomt... ...van is het nou 10 of 15 of 20 parkeerplaatsen meer of minder... ...hadden wij eerder terug moeten komen. Ik heb met alle respect dit dossier op mijn uh, bord gekregen. Ik ben ermee aan de slag gegaan. We hebben een, een, een voor iedereen herkenbaar goed participatietraject doorlopen waarbij je heel veel uh, uh, positieve reacties hebt gekregen. Dit is het resultaat en ik hoop oprecht, ik hoop oprecht zoals andere raadsleden het ook hebben aangegeven, dat u het belang van dit proces, het belang van de renovatie van de Paris Boulevard herkent en onderkent. En dat u bereid bent, het aantal parkeerplekken waar het in het aantal van u uh, over gaat vanavond, dat u dat... Op dit moment terzijde wil schrijven en dan kom ik uit op de opmerking, de oproep die de Algebalie gedaan heeft. Stap daar overheen. Er komt binnenkort, einde van dit jaar, een concreet nieuw plan uh, door collega Verheij uh, uitgewerkt. Waarin we zullen kunnen aantonen dat er misschien wel eens meer parkeerplekken terug kunnen keren dan waar het vandaag over gaat. Dat is het uh, voorzitter. Dank u wel. Ik kijk nog heel even rond of er nog behoefte is aan een kort statement of commentaar na alleen van de woorden van de wethouder. Dat is een... ja, de, heer oh, de heer Elgebali. Ik zie geen handjes. Heb ik het woord voorzitter? Ja, ja het is lastig. Dus ik kan even geen handjes. Oh ja, nu weer wel. Ja, okay, de heer boy. Elgebali. Ja, dank u wel voorzitter. Ik zal meteen mijn handje omlaag doen. Um, ja weet u voorzitter mevrouw Curensan die, die, die vroeg net ook van als je nou een handreiking geeft meneer, meneer Dommel heeft een handreiking gedaan ik heb aan meneer uh, Hendricks een handreiking gegeven ik wil echt oprecht met u praten en kijken waar de oplossing zit waar de mogelijkheden zitten ik wil dat echt oprecht doen het mogen moeilijke oplossingen zijn ...kunnen een makkelijke oplossing zijn, maar ik wil naar oplossingen kijken. In het belang van zand, in het belang van ons mooie dorp. dorp waar we allemaal zo enorm veel van houden. En als we dan gaan terugkijken naar bijvoorbeeld 2019... ...in 2019 hadden we een zanddepot. Een zanddepot wat vol met zand lag. In 2021, dit jaar, hebben we een zanddepot dat is afgegraven... ...waar ongeveer, geloof ik, naar nee. 650 euro... ...650 auto's kunnen, kunnen staan. Het zijn allemaal extra plekken voor piekdagen. Ik stel dat het niet in dezelfde locatie is... ...maar nogmaals, ik wil graag in oplossingen denken... En de oplossing die, die ik wil bedenken wil ik samen met u doen. Dus alsjeblieft neem nou die hand aan. Kijk samen naar wat er mogelijk is. Want dit project is zo enorm belangrijk voor ons dorp. Om ons dorp er mooi uit te laten zien. Wat de heer Hermsen terecht zegt. Met de boulevard ook aan de noordkant. Met de 800.000 euro die de, meer, de heer Van Haften het ook aangeeft. Stap alsjeblieft voor één keer over uw schaduw heen. In het belang van ons prachtige dorp. En zorg ervoor dat wij die prachtige boulevard krijgen. Want dat is wat antwoord verdient en moet krijgen. Alsjeblieft. Ik moet even mijn geluid aanzetten. De heer Hermsen. Ja, dank u wel. Wat ik zeg, ja, dat krijg je ook als je het geluid niet eerst aanzet. Dat had ik dus ook. Um, ik doe het ook de hele dag. Hè. Dit is, het is eigenlijk wel typisch. Um, Inderdaad, de heer Elkebali uh, zegt: um, Dit is een beslissing. En dit is een, is een hele grote beslissing. En het is een beslissing voor een hele lange, hele lange periode. En het is een, een, een, dit is ook een, een, een besluit geweest waarin we echt nou ja, als raad, als gemeente... hebben gelobbyd bij de provincie om van A naar B te gaan. Dus van A naar beter of hoe, welke term je ook wil, wil gebruiken. Um, dus van een boulevard en een provincie en een regio die vindt... er moet gewoon opgeknapt worden. En als wij als gemeente kunnen laten zien dat wij dit kunnen doen... Dus we hebben een enorm goed participatieproces hebben gehad. We hebben enorm lang kunnen besluiten, kunnen beïnvloeden, kunnen bedenken... over hoe deze boulevard eruit zou moeten zien. Iedereen is het erover eens dat die fantastisch is. Althans, ik heb nog niemand gehoord zeggen... nou, ik vind het de meest lelijke boulevard van schetsontwerp tot nu toe. Nee, iedereen is het daarover eens. Maar we hebben het over details. En details uh, kunnen voor iedereen belangrijk zijn. De een doet het vanuit veiligheid, de ander doet het vanuit verkeersveiligheid vanuit uh, parkeren en termijnen en principe afspraken. De ander doet het vanuit een toezegging of een letterlijke interpretatie van de tekst... of de interpretatie die vanuit het onderbuikgevoel komt, uh, hoe iemand daarnaar kijkt. En dat is voor iedereen een waarheid. En daar ben ik ook heilig van overtuigd, dat iedereen op die wijze daarin zit. Daar valt ook niet over te twisten. Het is net als smaak. Uh, dat is de discussie eigenlijk ook niet waard... De discussie is eigenlijk, waar zitten wij hiervoor in de Raad? En de, wij zitten hier in de Raad om te zorgen dat deze boulevard... een boulevard wordt voor alle zandvoorters en daaromheen. En als wij dat bij elkaar kunnen bewerkstelligen... dan betekent ook zeg maar, dat wij dan van A naar B kunnen. Die 800.000 euro is, vast, is vrijgegeven vanuit, die, vanuit de gedachte. We doen eerst de Zuidboulevard. Als dat slaagt, dat traject, dan kunnen we misschien ook... Noordboulevard meenemen, want die is ook aan vervanging toe. En als we dit dus al niet kunnen, om aantallen, cijfers, feiten die meningen worden, meningen worden, die feiten worden, ja, dan, dan, dan is het zoek. En dan moeten we ons ook afvragen, zijn we dan wel met het juiste bezig? En doen we ook wel de juiste dingen dan op dat moment? En is dit nou is dit nou hetgeen wat wij willen uitstralen naar de Stanfordse bevolking maar ook naar onze partners waar met wie we Formule 1 moeten organiseren waarvan we eigenlijk nu al zeggen van ah, paar... ik, ik, ik, ik, ik maak me gewoon echt heel erg zorgen over hoe deze regio op een gegeven moment naar ons gaat kijken we kunnen nergens een succes van maken Watertorenplein niet uh, de boulevard dus nu niet althans daar lijkt het op laat ik het zo zeggen Misschien dat OPZ ons uh, nog een hand, handrekening doen. Um, we weten gewoon niet... We komen er niet uit. En moeten wij dan... Ik, ik vraag echt, echt oprecht uit mijn hart. Hoorzitter. En dan gewoon los van, van het feit wat er, wat er speelt... Laten we nou in godsnaam een besluit gaan nemen. En laten we hiermee doorgaan. Want het duurt te lang. We komen er zo ook niet uit. Maar laten we in godsnaam aan de slag... Want het wordt gewoon tijd. Dank u wel, meneer Hermsen. Ik zie uh, ook een interruptie van de heer... Of een uh, hand van de heer Kramer. En, ja, voorzitter. U... Ik wil de handreiking doen dat we overgaan tot stemmen. Want ik uh, kom nu terug, terug constant in herhalingen. Uh, laten we overgaan tot stemmen. Ja. Ja, goed. We zijn aan het einde van de braadslaag gekomen. Tenzij nog iemand het woord wenst? De, heer de Graaf. De heer De Graaf nog... Ja, voorzitter, dank u wel. Ik, uh, ik begrijp dat uh, de heer Kramer van OBZ graag de stemming over wil gaan. Ik zou dat ook heel graag willen. Waar het niet dat ik doodsbenauwd ben voor de uitkomst van de, van de stemming. En ik sluit me natuurlijk aan bij de woorden van mijn fractievoorzitter Michiel Hermsen. En ook zeker bij de woorden van uh, Krim al gabali En ik vraag mij af: um, het is nu, hoe laat is het? Half twaalf. Er zijn meer. Uh, momenten op het laatste avond, neem je camera, laat mij ook uitpraten, zet uw microfoon uit, want dat irriteert mij mateloos. Uh, er zijn meer slechte besluiten genomen over een heel erg laat tijdstip. En ik stel gewoon voor dat we deze vergadering schorsen en dat wij dus morgen of overmorgen doorgaan, dat iedereen nog een keer goed kan nadenken over wat zij willen en wat zij niet willen. Want het is een te belangrijk project om dit nu op emotie te gaan lopen stemmen. En dat zou mijn voorstel zijn. Dank u wel. Dank u wel, meneer de Graaf. Uh, u stelt voor om te schorsen. Uh, dat was een ordevoorstel. Ja, wat mij betreft... Ach, een schorsen. Wat zegt u? <laughs> nee, voorzitter, sprak voor mijn beurt in mezelf, maar ik had het zei een schorsen. Ja, dus het voorstel is om inderdaad te vandaag naar morgen... Uh, ik kijk even rond of daar mensen voor dan wel tegen zijn misschien kunnen we even een rondje langs de fracties maken uh, het voorstel komt van de heer De Graaf dus ik kijk even naar D66 Ja, daar zijn we natuurlijk voor ja. ik kijk even naar de fractie van GBZ Wie zijn wij om zo'n verzoek tegen te houden? Dus akkoord. Ik kijk naar de Partij van de Arbeid. Als dat het proces helpt, uitstekend. Ik kijk naar GroenLinks. De microfoon wil er niet aan, sorry. Uh, als dit het proces zou helpen en op enige wijze een oplossing zou brengen, zijn wij voor de schorsing. PVV. Nee, nee, ik zie absoluut het nut niet van in, uh, voorzitter. Laten we alstublieft gaan stemmen. CDA. Voor, altijd proberen. gehad. VVD. VVD. Ja, uh, voorzitter, ik... Oh. Ik zie dat de heer woord wordt. Nee, nee, ja, je, je bleef stil, maar ik ben ieder geval voor... Stekend. OPZ. Mio wie, wie? Ik zou nu wel willen stemmen hoor. Goed, dan kijk ik even rond en dan zie ik dat er een meerderheid van u ervoor is om de beraadslaging op dit onderwerp te verdagen. Ik stel voor dat morgen te doen, dat betekent wel dat er een, uh, een informatiebijeenkomst in het gedrang komt. Maar daar zullen we een uh, andere oplossing voor moeten uh, verzinnen met elkaar. Dat betekent dat wij de vergadering schorsen en bij elkaar morgen om acht uur weer treffen. Bij deze. En tot zover denk ik deze vergadering, want het is voorbij. Want er wordt, er wordt, de boel wordt verdaagd en dat gaat naar morgen toe. Of ik er dan zelf weer zit, want er wordt niet aan mij gevraagd... of ik een roostervrije dag moet opnemen. Want dit is een besluit wat Zandvoort betreft... Maar misschien dat ik daar wel een uitzondering voor maak hoor. Want uh, dat, uh, in dat geval uh, zullen we dat doen. We gaan weer uh, naar de, de non-stop, want die uh, loopt. Ven, ven van Rolf Sanchez. Yeah. Disculpame si te mentí, No fue mi intención ser asi Déjame que entente Comenzar de nuevo Tu quieres, yo quiero Esto no pa'luego No, no, no Que si lo hacemos una vez Pasa que de dos o tres Ya dejemo el juego No, no, no No lo no, piense mami tanto, dale y ven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 Punt 9. z me now and who I could've been And then I picture all the perfect that we lived Till I cut the strings on your tiny violin Oh My mind's got a my, my mind if it's on right now and it makes me hate me I'll explode like a dynamite if I can't decide Baby long and so complete watched by a shivering sun old eyes in a small child's face watching as the shadows race through walls and cracks and leave no trace and daylight's brightness shine the days of curly Spencer ikel zo het ritme van CFR via de kabel op 104.5